Hoewel het geweld in Irak de laatste jaren is afgenomen... zijn er nog steeds aanslagen. Vorige maand kwamen daarbij ongeveer 300 mensen om het leven. Eind dit jaar verlaten de laatste Amerikanen Irak. Meer dan de helft van de jonge vakantiewerkers in supermarkten... heeft wel eens te maken met agressieve klanten. Ook in andere winkels hebben vakantiewerkers last van agressie op het werk. Daar ligt dat percentage ruim boven de 30%. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV Jongeren onder vakantiekrachten. Bijvoorbeeld een cachère eh, die vraagt naar legitimatie als iemand een biertje komt halen en vervolgens eh, heel grof taalgebruik hoort of zelfs tot fysiek geweld leidt. Kan niet zo zijn dat jongeren in een vakantiewerk wat de eerste aanraking is met werk al zo'n slechte ervaring opdoen.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 Het weer geregeld zon, geleidelijk wat stapelwolken... en in het oosten kan er vanmiddag een enkele bui voorkomen. Waait een matige westenwind, het wordt 19 graden op de Wadden... en mogelijk 23 graden in middag. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Normaal gedrag wordt nu een psychische aandoening. Shell Nederland verwerkt 20 miljoen ton olie per jaar. En ondanks sombere vooruitzichten over de wereldoliereserves. kan het optimisme in Pernis niet stuk. Elk jaar opnieuw vinden we wereldwijd uh, meer olie en gas. als wat we produceren. En dat is toch belangrijk voor je toekomst. Is het goed om jongens en meisjes in een aparte klas te zetten? En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 3 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De geestelijke gezondheidszorg in Nederland moet zich grote zorgen maken over een nieuw kwalificatiesysteem voor aandoeningen. Het zogeheten DSM-5-systeem benoemt nieuwe ziektes tussen aanhalingstekens zoals erectiestoornissen, verzamelwoede en verdriet tot een psychiatrische stoornis met alle gevolgen voor de portemonnee en de kwaliteit van de behandeling, zegt hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is erectiestoornis, zijn dat geen uh, psychische aandoeningen? Nou, uh, het kunnen zeg maar, psychische aandoeningen zijn, maar de vraag is of dat je ze moet klassificeren uh, in de DSM. En wat er nu gebeurt is dat de diagnostische categorieën worden opgerekt. We hebben dat gezien voor het autisme-spectrum. Dat hebben we in de Verenigde Staten al sterk meegemaakt voor de bipolaire stoornissen. Ja. En nu krijgen jongeren straks, als ze wat overdreven agressieve pubers zijn, dan krijgen ze ook een stoornis. Dus de grenzen worden steeds verder naar de normaliteit opgerekt. Ja. Met als gevolg dat er na 2013, als de DSM uitkomt, we het risico lopen dat er bijna niemand meer een etiket... Uh, uh, ontloopt, zeg maar. En dat praktisch iedereen al uh, een uh, diagnostisch label krijgt toebedeeld. Dus met dat nieuwe DSM-systeem zijn we eigenlijk allemaal een psychiatrisch geval geworden? Het gevaar is dat we daar heel dicht in de buurt komen dus het probleem van het systeem wat al sinds 1952 bestaat is dat het alleen maar aan de buitenkant aan de descriptieve kant, zoals dat heet klassificeert en dus niet echt een psychologische diagnose stelt. Een psychologische diagnose is veel uitgebreider en dat veronderstelt ook het gebruik van testonderzoek en een goed onderzoek van de levensloop et cetera, et cetera. En nu dreigt zowel in de psychologie als in de psychiatrie, dreigt dus diagnostiseren te verworden tot alleen klassificeren ja. en dan Verschuif je naar de oppervlakte. En aan de oppervlakte kun je zeg maar eindeloos etiketten uh, uitdelen. In, in 1952 stonden er 104 in. En nu staan er een kleine 400 in intussen. Ja, zijn we met z'n allen ook niet veel zieker geworden dan? Nou, het onderzoek wat daarna gedaan is, dat is altijd moeilijk. Maar er zijn vanuit het onderzoek niet veel aanwijzingen om te zeggen dat we echt zieker zijn geworden. Wat wel zo is, is dat mensen veel vaker hulp vragen. Maar dat begrijp ik wel tegen de achtergrond van een samenleving waarin het stressniveau enorm oploopt. En jongeren bijvoorbeeld veel, op hele jonge leeftijd heel veel keuzes moeten maken. Dus er worden veel meer eisen gesteld aan wat we de ik-functies noemen. Ja. En dan worden allerlei barstjes en breukjes erin nog gemakkelijker zichtbaar. Vragen mensen eerder hulp en op zichzelf is daar niks op tegen. Nee. Het ja, is dus ook goed als een samenleving uh, adequate psychologische hulp kan bieden. Alleen om nou iedereen een psychiatrisch label op te gaan plakken. Dat vind ik dus niet conform onze doelstelling van ons beroep. We moeten namelijk vooral gezondheid produceren en bevorderen. In plaats van alleen maar ziekte klassificeren en vaststellen. Ja. Maar goed, is het ook niet bedoeld om te zorgen dat iedereen makkelijk naar de psycholoog en de psychiater kan als hij daar behoefte aan heeft? Nee. Ik denk niet dat het zo werkt. Dus want in, in de regel werkt het zo dat mensen komen omdat ze lijdensdruk ervaren. Dus mensen komen niet vanwege een etiket. Mensen komen omdat ze last hebben in, in, in, in, in hinder ondervinden in relaties, in hun werk, in vrije tijdsbesteding. Omdat ze lijden aan somberheid, aan paniekaanvallen, etc. Dus daarin ligt doorgaans de echte hulpvraag. En die etiketten, die zeggen daar maar heel weinig over. Ik zeg altijd, als je een DSM etiket krijgt, heb je een soort ticket voor dezelfde uitvoering in de Schouwburg. Maar Verder ben je dus een hele andere persoon. Ja. Maar goed, verzamelwoede en verdriet, hè, obsessief gedrag of verdriet eh, met andere woorden... dat zijn toch vaak ook wel de, de, de basisemoties die leiden tot psychiatrische problemen, of niet? Ja, maar dus... Als die van tijdelijke aard zijn, horen ze bij het leven. En als die te maken hebben met reacties op wat er in het leven met je gebeurt... moeten we dat niet meteen als een psychische stoornis gaan, uh, gaan benoemen. Rauwreacties, hè? dus als mensen een intensieve relatie hebben gehad... en ze verliezen hun partner, staat er voor rauw 1 tot 1,5 jaar. En nu wordt er dan vaak al gedacht na een paar maanden... oh, iemand is nog verdrietig, dan plakken we er een etiket op... en dan moet er behandeld worden. En dat vind ik een tendens in onze samenleving die ongezond is. Juist. Zijn er ook uh, ziektebeelden die verdwijnen uit... DSM-systeem die er tot op heden in staan. Ja, op het vlak van de persoonlijkheidsstoornissen eh, verandert er nogal wat. Dus eh, bijvoorbeeld het lijkt erop, maar eh, we, we weten het pas definitief als het boek uitkomt, dat eh, bijvoorbeeld de narcistische persoonlijkheidsstoornis, waar ik zelf veel over heb geschreven, zeg maar, dat die gaat verdwijnen. En nu krijg je dus het probleem dat mensen die in het verleden die diagnose hebben gehad, nu in één keer eh, zeg maar, rondlopen met een oude diagnose, terwijl die eigenlijk niet meer in DSM termen bestaat. Dus we krijgen nog wel wat moeilijkheden op dat vlak. Met andere woorden, mensen die echt ziek zijn en... Echt iets mankeren, die kunnen straks niet meer naar de psychiater... omdat het niet meer in dat lijstje staat. Het zou kunnen zijn dat het daar neerkomt. Vooral als die DSM dus ook door de verzekeringsmaatschappijen, te, zoals nu gebeurt, veel te sterk omarmd wordt. Dus de verzekeringsmaatschappijen hebben de DSM aangekrepen om daar hun diagnose-behandelcombinaties mee aan te kleden. Ja. En in werkelijkheid uh, is dat prematuur. Dus dat uh, zeg maar, zo alleen maar classificatie is een onrijpe vorm van diagnostiek. En die kun je niet gebruiken om dat veld op deze manier af te grendelen. Ja, met dus als gevolg? Zeg maar met als gevolg dat we zeg maar, uh, mensen in de praktijk met die etiketten gaan schuiven... om alsnog een behandeling voor iemand mogelijk te maken. Dus het roept, ook, het, het roept op dat mensen zeg maar, die DSM gaan gebruiken... op een manier die ook weer niet passend is. Ook omdat het alleen maar de DSM is. En terwijl de rest van de psychologische diagnostiek daar eigenlijk buiten wordt gelaten. Dus ik roep met name de klinische psychologen op... om zich zeer kritisch tot deze nieuwe DSM-5 te verhouden. Ja. In woord en geschrift en onderzoek daar... Uh, Vanuit hun vakgebied, gewetensvol en kritisch mee om te gaan. Kan het zijn dat iemand echt iets mankeert, maar niet in het lijstje voorkomt, en dat de verzekeraar dan zegt: Jammer, maar helaas, u past niet in het hokje? Ja, ik daar maak ik ook mee dat als je goed kijkt naar iemands stoornis, dat die bijvoorbeeld, eh, noem maar wat. Dus je hebt mensen die in hun psychologische ontwikkeling zeg maar, heel kinderlijk zijn gebleven. En die hebben dan eh, sterk infantiele trekken en kunnen het leven van een volwassene eigenlijk niet aan. Nu, in, in de DSM kun je dat niet eh, in plaats geven. Iets wat eh, burn-out wordt genoemd in onze samenleving en wat toch echt voorkomt, het past ook niet in de DSM. Als je de DSM strikt zou volgen, dan zou je bij verzekeraars voor een hele grote groep mensen tegen een gesloten deur aanlopen. Ja, wie bepaalt eigenlijk wat er op het lijstje komt dan? De ontwikkelingen van het DSM die komen uit de psychiatrie, dus uit de geneeskunde. Het is een theorieloos systeem en het is gericht ook alleen maar op biologische oorzaken in plaats van op psychologische oorzaken. Dat is ook een ernstige beperking. En Het zijn dus vooral de Amerikaanse empirische onderzoekers, ja. en met name de psychiaters zeg maar, die hiervoor verantwoordelijk zijn. En op de achtergrond speelt dus heel veel druk van de farmaceutische industrie. Juist. Want de farmaceutische industrie heeft het belang bij dat de grenzen worden opgerekt. Ja. Dat er, zeg maar... Uh, en uh, erectiestoornissen bijvoorbeeld inkomen, omdat ze daar de medicatie aan kunnen koppelen. En met, met andere woorden, als er pillen te verkopen zijn, pas je in het lijstje. En de farmaceutische industrie is, heeft daar heel veel macht en is, gaat daar op een heel ja. slimme manier mee om. Ja. En heeft dus ook op dit systeem veel te veel invloed. En dat zou helemaal niet moeten mogen. Goed, het gaat om een internationaal gehanteerd kwalificatiesysteem. Kan je als Nederland eigenlijk zeggen, we doen er niet aan mee? Nee, uh, ze dat is uitgesloten. Dus, uh, dus je kunt daar niet. Uh, uh, je kunt niet net doen alsof het niet bestaat. Omdat het wereldwijd uh, intussen. Het is een soort paradigma. Het is een soort zeg maar, DSM-epidemie. Die, die rolt over de wereld uit. Ik noem het ook wel eens een beetje een DSM-mafia. Dus het verspreidt zich enorm. Omdat er, zeg maar, de American Psychiatric Association geeft dat zelf uit. Daar gaat dus heel veel geld mee gepaard. Ja. Er worden carrières op gepland. Er worden onderzoeksinstrumenten voor gemaakt. Dus dat is een soort tank die gaat door en die kun je niet in je eentje als land zeg maar, tegenhouden. Ook als je wetenschappelijk onderzoek doet in ons vakgebied. Als je geen DSM-etiketten erbij plakt, dan de, accepteren de, de tijdschriften die artikelen niet eens. Het is echt een paradigma die ja. ertoe leidt dat iedereen er mee moet doen. Dus je moet er en aan meedoen en het seri ook serieus nemen. Want dat heeft ook absoluut goede kanten, omdat het betrouwbaarder is dan de vroegere systemen. Maar je moet er tegelijkertijd uiterst kritisch over zijn, omdat het het vakgebied ook prematuur afgrendelt en veel te oppervlakkig maakt. Met grote gevolgen voor patiënten die echt iets mankeren, maar straks niet meer kunnen worden geholpen. Ook dat. Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie. Ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Vandaag het olierijk. In deze wereld is er bijna niets belangrijker dan de olie. Het kan, zoals u weet, economieën maken of breken. Voor ons was dat aanleiding om eerder dit jaar een serie te wijden aan die wereld... waarin we op zoek gingen naar de verliezers en de winnaars. Tot die laatste categorie behoort Shell. Winnaar in de productie en verwerking van olie. Het verslag is van Marcel Dekker. De reportage werd eerder uitgezonden in mei 2011. De vraag naar olie neemt toe. Dat is vooral te wijten aan opkomende economieën als China en India. Het gevolg van die stijgende vraag is hogere prijzen. De Amerikaanse bank Morgan Stanley becijfde onlangs... dat olie-importerende landen ruim 3,5 van hun bruto nationaal product uitgeven aan olie. Blijven de prijzen stijgen, dan leidt dat wereldwijd tot inflatie... en een einde aan het nu al kwetsbare economische herstel. Maar hoe hoog de prijs ook wordt van een vat olie... we blijven die prijs betalen. Niet omdat we willen... Maar omdat we simpelweg niet anders kunnen. De definitie van een verslaafd. Shell Pernis. Al decennia de locatie van Europa's grootste olieraffinaderij. Ja, we zien dus in de verte daar de wat wij noemen de crude distillers. Dat zijn de fabrieken waar de ruwe aardolie binnenkomt. En daar begint dan het hele proces van bewerken van ruwe olie tot kant-en-klare eindproducten. En dit is Wim van de Wiel die me meeneemt naar het dak van het hoofdkantoor... voor een college olieraffinage. Wat komt er aan ruwe olie hier in Rotterdam binnen jaarlijks? Ja, dat is echt heel veel. 100 miljoen ton per jaar. En dat is bijna een kwart van de totale hoeveelheid goederen... en, en producten die hier in Rotterdam binnenkomt. En plus... We hebben niet alleen 100 miljoen ton ruwe olie per jaar... maar ook nog eens een kleine 80 miljoen ton aan olieproducten. En die ruwe olie wordt voor een behoorlijk deel hier naar Rotterdam verwerkt. Maar dat gaat ook flink wat door naar bijvoorbeeld Duitsland en België per pijpleiding. Als je kijkt naar Shell, wij verwerken hier dus 20 miljoen ton per jaar... maar er gaat ook nog eens 10 miljoen ton per jaar per pijpleiding... naar onze raffinaderij in Duitsland. Ruwe olie? Ja, ruwe olie. Want we kunnen het hier niet allemaal in Rotterdam verwerken? Nee, nee. de raffinaderijen hier die zijn prima, die zijn groot... maar die 100 miljoen ton is toch iets meer dan de raffinaderij hier aan kunnen. Dus Rotterdam is ook een belangrijk doorvoercentrum voor ruwe olie. Waar komt die olie vandaan eigenlijk? Uit de wereld? Waar? Ja, eigenlijk uit de hele wereld kun je stellen, maar het belangrijkste land... ...dat zal misschien sommige mensen verbazen, is Rusland. De meeste ruwe olie komt uit Rusland, gevolgd door Noorwegen en Verenigd Koninkrijk. Dus Engeland, Noordzeeolie... En Saudi-Arabië komt op de vierde plaats. Maar je kunt zeggen, het komt uit de hele wereld. Ja. En waar komt de beste olie vandaan, kan je het zo zeggen? Dat kun je zo niet zeggen, want uh, goede olie, de beste olie... is dan vaak ook weer wat duur op de wereldmarkt. Dus je kunt niet zomaar zeggen, de beste olie. De beste olie is voor ons, kun je zeggen, waar de meeste marge op zit. Ja. Ja. Draaien we ons even om, kijken we even uh, uit over die enorme vlakte waar heel veel van die uh, stellages uh, staan. En, en nou goed, ik, als ik over de pijpen begin, uh, meneer Van der Wiel, dan uh, word je al helemaal duizelig. We zijn even over trein gereden voordat we hier op het uh, balkon gingen staan. Dat is enorm hè hier. Ja. Uh, alleen al een pijpleiding. Hier op het terrein zelf hebben we 160.000 kilometer. Dus vier keer de aarde rond aan pijpleidingen om al die fabrieken en binnen de fabrieken alles met elkaar te verbinden. En ook naar de opslagtanks. Uh, we ja, blijven toch in de grote getallen zitten. We hebben in totaal 800 opslagtanks in Rotterdam. Hier in Penis. En ook in onze Europort terminal, waar de ruwe olie binnenkomt, 800 tanks waar in totaal 5 miljard liter ruwe olie en olieproduct en chemieproduct in kan. En nog even terug gaan we weer naar getallen. 20 miljoen ton per jaar is bijvoorbeeld 750 liter per seconde. Als je dat naar auto's vertaalt, dan kun je dus per seconde 15 auto's vullen met olie. Als het allemaal benzine of diesel zou worden. Maar om er eens wat te noemen, we maken ook zwavel. We maken ook elektriciteit, we maken ook LPG. We maken grondstoffen voor de petrochemie. We maken zware stookolie voor, voor schepen. Rotterdam is een heel belangrijke haven als het gaat om het betanken van schepen. Het bunkeren heet dat. Ja, dus we maken een hele reeks van, van producten allemaal uit die ruwe olie. En dat begint in de, wat wij noemen de crude distillers. In feite, wat we eerst doen, is de ruwe olie die hier binnenkomt flink verwarmen. Tot zo'n dikke 350 graden. Dan geven we daarna de olie de kans om te verdampen in die kolommen. En niet alleen te verdampen, maar daarna ook weer te condenseren. Om weer terug naar vloeistof te krijgen. En als je dat op een slimme manier doet, dan, dan peuter je eigenlijk de ruwe olie uit elkaar in zijn afzonderlijke bestanddelen. Nou, op deze plek zitten jullie nu uh, 75 jaar. De tijden van de olie zijn onzeker geworden. We weten niet welke kant we allemaal op gaan, maar het doet u een schatting. Oh, absoluut nog vele tientallen jaren. Het bewijs is bijvoorbeeld, de bouwen kunnen in de verte zien. Uh, die toren met, met de blauwe bovenkant waar wat oranje uitsteekt, dat is een uh, nieuwe ontzwavelingsfabriek. Die is nu volop in aanbouw. En als het goed is, gaat die eind dit jaar draaien. Dus uh, We zouden niet investeren als we geen toekomst voor uh, etelijke tientallen jaren hier zouden zien. Als er een oliemaatschappij is die weet hoe wat er nog allemaal in onze grond zit, dan is dat Shell toch wel? Ja, we hebben, wereldwijd zijn we actief in ongeveer 90 landen. En in heel veel landen produceren we ook olie. En blijven we zoeken naar olie. Elk jaar opnieuw vinden we wereldwijd meer olie en gas als wat we produceren. En dat is toch belangrijk voor je toekomst. Dat je zorgt dat je reserves goed aangevuld worden en dat je nog tientallen jaren vooruit kunt bijdrage was dat van Marcel Dekker. En vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks jongens en meisjes in aparte klassen, gescheiden van elkaar. Is dat wel zo'n goed idee? Eerst nu het ochtendumeur van Henk Westbroek. I feel good, baby I feel... Ik was op vakantie in Amerika en werd daar ernstig ziek. In Maleisië ook tijdens een vakantie werd ik goed ziek. In Canada een beetje ziek. In Egypte ronduit ziek. In China toch wel vrij ziek. En pas nog op Sicilië een soort van ziek. Voordat u de conclusie trekt dat ik een ziek mens ben... in Nederland mankeer ik nooit wat. Mocht u op vakantie willen en bang zijn... ergens in een ver buitenland een ziekenhuis te moeten bezoeken... Je kunt nergens beter ziek worden dan in Maleisië. Op Sicilië daarentegen zou ik, als ik u was, zorgen dat ik kerngezond bleef. Een paar weken geleden werd ik daar wakker in een hotelletje en voelde mijn longen branden. Toch maar even naar het ziekenhuis, waar ik op de eerste hulp terecht kwam... in een wachtkamer ter grootte van een ruim bemeten douchel, met daarin een stuk of tien stoelen... waardoor de andere negentig wachtende, soms bloedend en kermend... dat kermen en bloeden staande moesten verrichten. Dankzij de hulp van een vriendelijke Italiaanse die Engels sprak ben ik na een uurtje door twee bewapende politieagenten naar een dokterskamertje gebracht... dat net als het toilet in de wachtkamer indringend naar uitwerpselen rook. De dokter negeerde de hand die ik uitstak, wellicht omdat hij uitsluitend oog had... voor de knappe Italiaanse die hem moest vertellen wat ik mankeerde. Ik had code groen gekregen, vertelden ze me dat we door de agenten weer naar de wachtkamer geloodst waren... En daar moest ik blij om zijn, want zou ik code rood gekregen hebben... dan was ik zojuist officieel doodverklaard en was het code geel geweest... dan had ik direct pen en papier gekregen om een testament te kunnen schrijven. Als je in het ziekenhuis van Palermo code groen hebt... dan moet je een beetje geduld hebben. Dertien uur later bracht een agent me naar een arts die longfoto's liet maken... waarna ik de wachtkamer weer op kon zoeken. Een half uurtje later kwam de zoveelste bewapende agent... mijn recept overhandigen en daarbij vertellen dat ik niks mankeerde. Ik was dolblij. En werd geacht dubbel blij te zijn toen bleek... dat ziekenhuisbezoek op Sicilië voor toeristen helemaal gratis is. Wat ik zelf dan toch nog aan de dure kant vind. Al Henk Westbroek. Morgen het ochtendhubeur van Diederik Ebbingen.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 Shelby Lynn, what didn't you call me? Het is uh, bijna vijf minuten voor half elf. Jongens en meisjes in aparte klas. u hoorden het eerder vandaag al in het Radio 1-journaal... de voorzitter van de Vereniging van Christelijke Scholen pleit voor gescheiden lessen. Niet altijd, maar wel voor rekenen en taal, want jongens dreigen in het onderwijs op achterstand te komen. Is dat een goed idee? Ja of nee? Gedragsdeskundige Lauk Woltering deed al veel onderzoek naar het gedrag van jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit de oplossing? Nee. Althans, uh, nemen we het, neem het een sterretje. Waar, waar zit het sterretje? Uh, uh, er is een enorme overlap tussen het gedrag van jongens en meisjes. Dus uh, sommige jongens zullen zich er erg gelukkig bij voelen, anderen helemaal niet. Nee. Ik pleit er wel voor om te onderzoeken en goed te kijken wat er precies nog aan de hand is. We weten inderdaad dat jongens een wat andere leerstijl hebben dan meisjes. Maar sommige jongens geldt dat weer niet en sommige meisjes geldt ook weer niet. Dus je moet er een beetje genuanceerd mee omgaan. Ik vind het een beetje een eenvoudige reductie van het vraagstuk. Ja. Het is een beetje een taboe, maar het is natuurlijk wel zo... dat jongens steeds vaker achterstand oplopen ja. in het onderwijs. Heel blijkt uit allerlei onderzo onderzoek, hè? Ja. En de vraag is, hoe komt dat? Uh, grote uh, punt is dat jongens en meisjes een verschil tempo hebben in hun ontwikkeling. In sommige jongens lo dingen lopen jongens voor meisjes. Experimenteel, ruimtelijk. Uh, try and error dingen uitproberen, systematiseren. Terwijl meisjes in taalontwikkeling en empathie en op elkaar afstemmen weer veel verder zijn. Ja. Dus daar kun je wel wat mee doen. En ik vind het ook prima om te gaan experimenteren met een aantal vakken. Maar ik zou dan vooral kijken, selecteer jongens en meisjes op hun leerstijlen. En houden er ook rekening mee dat die leerstijlen niet levenslang vast liggen. Nee. Jelle Jolles ook aan de vuur, schrijft er heel mooi over. De leerstijl bij meisjes is vooral talig. En daardoor gaan ze soms andere dingen niet ontwikkelen omdat ze alles talig oplossen jongens zijn meer trial en error en gaan dan taal minder ontwikkelen. Ja. Dus je moet niet alleen mensen fixeren op hun voorkeursgedrag... maar ook het andere een beetje aanbieden. Ja. Maar goed, de vraag is, hoe doe je dat dan concreet? Als je ze niet in aparte klassen zet... hoe moet je ze dan in binnen één klas apart onderwijs aanbieden? Nee, ik pleit wel voor aparte klassen af en toe... maar dan niet se jongens en meisjes schrijven... maar maak, maak leertesten, leerstijltesten... Ja. en zet jongens en meisjes bij elkaar die langzaam in taal zijn, en snel in wiskunde en andersom, en varieer er een beetje mee. Maar ik vind het experiment vind ik prima, maar het gaat er niet meteen te ver heen. Nee. Het is uh, ook een uh, erkend probleem dat uh, er in met name het basisonderwijs bijna geen mannelijke leerkrachten ja. meer zijn, en ja, dat, dat die jongetjes daar last van hebben. Hoe hebben ze daar last van? Lastige materie, hoe uh, hebben ze er last van? Er zijn vrouwen die, en dit is lang niet allemaal, sommigen hebben ontzettend lol in jongens. Maar er zijn vrouwen die makkelijker verbale leerstijl hebben en ja. moeite hebben met experimentele trial en erg gedrag van jongens. Ja. De jongens zijn wat experimenterender, zijn zeker in de lagere schoolleeftijd minder ver met taal, horen ja. ook minder. Ja. Uh, de zinnen dringen minder door. Dan gaan ze wanordelijk gedrag vertonen. Krijg je daarvoor op een donder. En dan krijg je een soort escalatie. Ja. Dus ik denk dat je in het lager onderwijs. Kun je ook eh, zorgen dat je de docenten, vaak vrouwelijke. traint. In uh, hoe jongens en meisjes leren en daar zich daarop aanpassen. Ja. En daarna moet je natuurlijk in een paar zorgen dat het voor jongens veel aantrekkelijker wordt om het onderwijs in te gaan. Ja. ja, maar goed, hoe doe je dat? Want het is de afgelopen jaren niet zo makkelijk gebleven, gebleken. En uit onderzoek, als ik goed ben geïnformeerd, nee, blijkt ook dat die uh, jongetjes als het ware meisjesgedrag wordt aangeleerd en andersom. Misschien ja, soms. Dat, dat moet je dus niet doen. Je moet nee. respect krijgen voor de manier waarop jongens problemen oplossen. Ja. Je moet ze wel uh, wat meer structuur aanbieden, maar ook vooral leren zelf. Te leren structureren. Ja. Is er nu soms een digitale oplossing? Meisjes kunnen zelf plannen, jongens moeten je structuur aanbieden. Ik zeg nee, je moet jongens leren hun eigen, facten, hun eigen taken te, te structureren. Ja. Dat gaat stapsgewijs. Moeten we nou constateren dat na al die jaren uh, en na twee feministische golven waarin toch het doel was om, uh, laten we zeggen, uh, jongens en meisjes uh, gelijk te schakelen, dat we nu weer uh, meer rekening gaan houden met het uh, seksverschil? verschil? Hey. In zekere mate wel, ja. We hebben in ieder geval jongens en meisjes gelijk te schakelen. We hebben gezegd, meisjes veel meer kans te bieden. Dat is gelukt, dat is fantastisch. Ik heb een dochter, doet het hartstikke goed. Ja. Dus ik heb niks tegen de aanpak van onderwijs aan meisjes. Maar we zijn jongens langzamerhand gaan beschouwen als uh, mankerende meisjes of achterblijvende en dergelijke. Ja. En we kijken vooral naar de problemen die ze aanbieden. Ja. En we kijken niet naar hun kwaliteiten. Juist. Met andere woorden, weer meer aandacht voor uh, typisch jongetjesgedrag en jongetjes. Ja, ook de waardering van wat, wat erin zit. In plaats van alleen maar de overlof ervan. En daar nou, zijn we al een heel eind. Goed. <laughs> Hartelijk dank voor uw bespiegelingen... naar aanleiding van dat plan om jongens en meisjes <laughs> gescheiden in de klas te zetten. Oké, okay, de... graag gedaan. Hartelijk dank. Lauk, ja. Lauk Woltering was dat, naar aanleiding van dat plan dus... van de voorzitter van de Vereniging van Christelijke Scholen. Het is uh, bijna half elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... en te schakelen met de bus van Premtime met aan boord Ebru vandaag. Goedemorgen, Ebro Goedemorgen. Hi, we zitten hier aan de Zuidas en ik heb een hele volle bak in de bus. Met onder andere de stoerste man van de Tweede Kamer. En wie dat is, ga ik straks aan jullie vertellen. Heel even geduld. Eerst het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In juli zijn er ruim 10.000 verkochte woningen ingeschreven bij het kadaster. En dat zijn er bijna 15% minder dan in juli vorig jaar, maar 9% meer dan in juni. Vooral vrijstaande huizen zijn aanzienlijk meer verkocht dan een maand eerder. Stijging volgt op de verlaging van de overdrachtsbelasting. Die is per 15 juni verlaagd van 6 naar 2 procent. Meer dan de helft van de jonge vakantiewerkers in supermarkten heeft alleen te maken met agressieve klanten. Ook in andere winkels hebben vakantiewerkers last van agressie op het werk, zegt CNV Jongeren na een onderzoek. Veel klanten nemen de jongeren niet serieus en reageren snel geërgerd op hen. Bij bomaanslagen in Irak zijn vanochtend tientallen doden en gewonden gevallen. In de stad al Kut kwamen zeker 38 mensen om het leven. Er raakten meer dan 50 mensen gewond toen kort na elkaar twee bommen ontploften. En in Diyala, de provincie Diyala, vielen 8 doden en 14 gewonden toen een zelfmoordterrorist zich opblies in een auto. Bij het Indisch monument in Den Haag wordt vanmiddag de capitulatie van Japan herdacht. Hiermee kwam vandaag, 66 jaar geleden, een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Tijdens de plechtigheid worden alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. De NOS zendt de herdenking live uit vanaf 10 over 12 op Nederland 1. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. Met Ebro Oemar. Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemar en ik ga me vandaag een half uur kwaad maken over de onzin die spoeddebat heet. Elke chocoladekop van de Telegraaf eindigt in een debat dat spoed heet, maar geen spoed heeft. Laat staan dat het verandering teweeg zal brengen. De gespeelde verontwaardiging van kamerleden is voor de bune en vooral voor een foto in de Telegraaf. Of voor zendtijd op radio of tv. Ewout Eergang, je kunt je zendtijd krijgen. We hebben hem zometeen in de bus. Onze stelling van vandaag is... Rutte's verspreking van 50 miljard is een spoeddebat niet waard. De spelregels van onze uitzending zijn zoals altijd... U kunt met ons meepraten. Doet u dat vooral? Door te bellen met 0800-1121. U kunt mede naar Premtime met ntr.nl. Of twittigen naar apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. It's We staan hier op de Zuidas van Amsterdam. De plek waar alle banken zitten die met staatshoop op overeind gehouden worden. Kortom de plek waar 50 miljard best van waarde is. En ik heb hier een aantal mensen. Goedemorgen. Wie bent u? Uh, ik ben Lydia Kleigenwik, de directeur van het Grachtenfestival. En u was hier toevallig op uh, de Zuidas vanochtend? Ja, we hadden hier vanochtend al een, een, een vliegende startconcert. Een ja. pianoconcert op een vliegende vleugel. En weet u wat er morgen gaat gebeuren? Nee, ik heb geen idee. Ik neem aan een spoeddebat. Ja, waarom weet u dat eigenlijk niet? Het is best wel belangrijk, toch? Nou, omdat ik met veel belangrijke dingen bezig ben met het grachtenfestival. 50 miljard verspreking van Rutte. Ja, afschuwelijk. Ja. Ja, wat gaan we eraan doen? Nou, een spoeddebat zou ik zeggen. Denkt u dat er wat, wat zal veranderen? Nee, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat uh, dat, dat gebeurt en dat dat zomaar kan. Een verspreking of een spoedebad? Een verspreking, want het lijkt me nogal een ernstige verspreking. De man is toch ook maar een mens? Dat is waar, maar in dit geval lijkt me dat, wel, uh, dat hij een beetje beter had moeten opletten wat hij zei. Ik ga even naar je collega, hallo. Dat spoedebad vanmorgen, goedemorgen. Uh, lig je daar wakker van? Nee, daar lig ik helemaal niet wakker van. Wist je ervan? Ik had er wel van gehoord, maar uh, net als mijn uh, collega Lydie uh, is voor mij op dit moment het krachtenfestival belangrijker dan het spoeddebat. En ik vind ook eerlijk gezegd die verspreking niet het ergste wat Rutte gedaan heeft. 50 miljard, ik bedoel uh, we moeten gewoon uit de euro stappen, Griekenland laten zitten. Nee, we moeten Griekenland helemaal niet laten zitten. We moeten Griekenland steunen en allemaal naar Griekenland gaan en daar lekker aan de OESO zitten. Dus eigenlijk is het allemaal voor de bune morgen, het maakt allemaal niks uit. Nee, het maakt niks uit. Dit is nog steeds een van de allerrijkste landen ter wereld. En uh, uh, die verspreking, ja, het is, het is zullig van hem. Dat wel. Moet uh, Rutte aftreden? Nee, hij is gekozen, dus uh, hij mag nog even blijven zitten. En de jager? De jager? Uh, nou ja, laat ik niet, niet altijd politiek worden. Want uh, ik, vind, uh, ja, ik denk nu eigenlijk alleen maar aan de kunst. En de kunst moet niet politiek zijn. 50 miljard voor de kunst zou wel fijn zijn, of niet? Het zou heel fijn zijn. Zou daar niet eens een spoeddebat over moeten komen? Nou, misschien is dat wel een heel goed idee. Ik ga het zo meteen vragen aan Ewout Eergang... of we ons niet met wel andere prioriteiten moeten bezighouden. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Succes met het Grachtenfestival. Ik ga verder met mijn gast in de bus. En uh, we hebben nu een cheap trick. Ik ben erg benieuwd. Yeah, I want you to want me, I want you to love me. Ik denk dat er 150 Kamerleden zijn die dat best wel zouden willen. Onze stelling van vandaag is... Rutte's verspreking van 50 miljard is een spoeddebat niet waard. U kunt hierover met ons meepraten. Wat vindt u ervan? Moeten ze morgen dat spoeddebat houden? Gaat het wat uitmaken? Ik ben erg benieuwd wat u daarvan vindt. U kunt bellen met 0800 1121. U kunt mailen met premtime.ntr.nl. Of twitteren naar apenstaartje Radio 1 en in de bus heb ik drie mensen te weten: Ewoud Eergang, de financieel woordvoerder van de SP en de aanvrager van het debat van morgen. Chris Albert, specialist op het gebruik van media door, me door politici en de relatie tussen politiek en burger. En Filip van Praag, universitair hoofddocent Politicologie. Heren, welkom. Dank dat jullie uh, aanwezig zijn. En ik wil eerst even beginnen met Ewout Eergang. Meneer Eergang, is dit uw finest hour? Nou, nee, dat denk ik niet. Het uh, dus kan ik... nog beter. Nou, ik zou niet zeggen. Ik vind niet dit. Uh, nou, daar krijg je niet een heel fijn gevoel bij. Uh, dus, uh, Waarom nee. niet? U heeft uh, het aangevraagd in, tijdens het reces. En ze komen terug, er wordt gedebatteerd. Hoezo is dit niet een Finest tower? Nou, in de eerste plaats heb ik het niet aangevraagd. Dus, uh, in de laatste instantie pas, toen pas was er een meerderheid toen PvdA en D66 het aanvroegen. Ik heb het een paar weken geleden aangevraagd. Aangezwengeld dus? En, en, Aangezwengeld inderdaad, dat is het goede woord. Uh, het is ook geen verspreking van Rutte. Hij zat er 50 miljard naast. En hij wilde tot... heeft sorry gezegd. Ja, maar hij heeft sorry gezegd voor de verwarring. Maar hij, heeft, hij houdt dat op de dag van vandaag vol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 Nou, ik denk dat hij, wel zou moeten, dat hij morgen wel zou moeten rechtzetten... dat het pakket niet 109 miljard is, inclusief 50 miljard van de banken... maar 50 miljard hoger. Doet hij dat niet, dan gaat hij namelijk uh, uh, opnieuw... Uh, een onjuiste voorstelling van ik, maar dit keer in de Tweede Kamer, maar in het parlement zelf. Maar wie kan het wat schelen of het 50 miljard meer is of minder? Er verandert nou, toch niks? Mevrouw Omar, het gaat om 50, is het. Umar, 50 miljard euro. Er is wel over kleinere ja. bedragen in dit land uh, gediscussieerd. Er gaat om een, enorm veel geld van de Europese belastingbetalers... Uh, dus Nederlandse. Mm -hmm. Heel veel Nederlanders maken zich ontzettend kwaad over de miljarden die naar Griekenland gaan. Uh, miljarden naar andere uithoeken van Europa. En uh, dan kun je niet zomaar ik ga je even, even de 50, 50 ik miljard ga ik onderbreken. zitten. Het spijt me. Al zit er de 100 miljard naast. Dat geld zal naar Griekenland gaan. Dat geld zal naar Europa gaan. We zullen in de EU blijven. Het is allemaal voor de bunen dit gezeik. Ja, dat is dus echt onzin uh, Nederland moet daarmee instemmen, het Nederlands parlement moet daarmee instemmen Als het Nederlands parlement in meerderheid zegt Dit gaat niet, uh, hier gaan wij niet mee akkoord Dan gebeurt het niet, de Nederlandse bijdrage daaraan Dus uh, ja, u kunt honderd keer roepen Het is dus voor de bühne, maar dat betekent nog niet dat het ook zo is uh, uh, maar, Het Nederlands parlement gaat, moet geld hier goedkeuring het, het geld gaat er toch in Als de, de meerderheid van de Kamer Daarmee instemt, dan gaat de Nederlandse bijdrage Daarheen, inderdaad, zat, zo is het We hebben een beller Goedemorgen, met wie spreek ik Ik uh, dacht dat we een beller hadden, maar die hebben we niet. Dan... Hallo. Oh, hallo. Goedemorgen, Meneer. Goedemorgen met, uh, met Ferdinand Lassenbux. Meneer Ferdinand Lassenbux, Rutte's verspreking van 50 miljard is een spoeddebat niet waard. Ik ben het helemaal eens, met uh, deze stelling. En weet je waarom? Kijk, er zijn genoeg andere dingen in het land uh, die belangrijker zijn. En als uh, premier Rutte zich uh, heeft versproken of hij te toegegeven een fout heeft gemaakt... Ik kijk ik zelf van de P van de A, hoor, een P van de A-kiezer. Maar ik vind het toch van de sotten dat hier over een spoeddebat moet komen... met alles erop en eraan Het kost geld, het is tijdverderf. En hey broer, er zijn nog veel, veel ja, maar belangrijke toch, zaken. Ja, toch hè? Eventjes, advocaat van de duivel, van de ja. SP in dit geval. Het is ja. wel 50 miljard. Er zijn dagen dat ik het niet op mijn rekening heb staan. Hey broer, ik ben helemaal eens met je. Maar weet je, als je alles op een rijtje gaat zetten, uh, de politiek, hoe alles zich ontwikkelt. En er zijn altijd mensen, ja, ik ben ook iets, uh, iemand van de, van de oppositie, maar ik zou me daarover niet druk maken. Kijk, het kan gebeuren. En, en nogmaals, laten we ons bezighouden met andere zaken. Ik ben wel benieuwd hoor, hoe dat debat zal verlopen en wat eruit zal komen. Maar de premier heeft al gesproken, heeft zijn zegje gedaan. En ja, laten we nou verder gaan. Dank je wel. Ik ga even naar Chris Baal, Albert. Uh, wat gaat er morgen uitkomen? Nou, er komt helemaal niks uit. Nou, dat is heel optimistisch. Dat is, nou, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, kijk, iedereen heeft een baan, zou ik zeggen. En als Kamerlid, daar heeft Mijli Vos wel een aardig boek over geschreven... het over, heet Politiek voor de Leek, aanbevelen, aanbevolen voor iedereen. Dat is, als Kamerlid moet je de hele dag overal heel boos over doen. Moet je er altijd overal vragen over stellen, spoeddebatten voor aanvragen. En dan lijkt het net alsof je naar de burger luistert. En dan, ja, dan doe je je werk, goed, nou, kennelijk. want Ewoud dat, is, dat, is gewoon een, dat is gewoon een beetje ja, de eis die aan Kamerleden wordt gesteld in dit land. Ik denk hm. toch even wel dat Ewoud Eergang hierop wil reageren. Jullie houden jezelf bezig in de politiek, Ma maken niks klaar. Gewoon babbel de babbel, beetje boos zijn. Nou, kijk, ik denk dat u... Mislukt de columnist eigenlijk. Ja, ik zat met u reclame voor een boek proberen te maken, maar... Nou, is niet nou mijn nee, boek. dat denk ik niet. is niet mijn boek. <laughs> <laughs> maar ik denk dat u dit boek misschien nog eens goed moet lezen, want... Uh, nou, me, als mevrouw Vos voor, zo'n voorstelling van zaken geeft van het lidmaatschap van de Tweede Kamer... Uh, dan doet ze, denk ik, dat lidmaatschap uh, geen rechten. Omdat uh, het zijn van Kamerlidden is heel veel meer uh, dan als er een misstand is dat aan de orde stellen. Daar Tuurlijk. hebben we het over. Want die suggereert nou uh, dat het allemaal alleen maar functioneel boos is of zo. Nou, heel vaak onzin. gaat het daar wel over. Uh, dat is uh, echt, uh, echt onzin en, uh, het gaat over inhoud en over, boos en over functioneel boosheid. Ik kom er even tussendoor. Wat gaat er nou morgen veranderen? Niks. Er gaat nee, niks nee, veranderen, nee, meneer van Praag. Het gaat niet alleen om dat er moet wat veranderen. De eerste taak van Kamerleden is dat ze de regering moeten controleren. Moet dat nou in de vakantie? Ja, dat moet in de vakantie. Deze want is in hier... september staan er weer heel andere zaken aan de orde. Ja, dus daarom, omdat het in september zo druk is... drukken ze het er nu doorheen. En nee, deze nee, is... meneer Eerwoud heeft net nee. een kind gekregen... die dacht van ik ben slapeloos, dus de rest mag niet op vakantie. Nee, dat is echt onzin. Het gaat om hele fundamentele zaken. Het gaat okay. om de toekomst van de euro. En dan te zeggen, Daar van we gaan twee, twee of drie maanden wachten... voordat we een keer vragen aan Rutte... Ja, waarom? Hij deze het is denk ik ook geen verspreking. Hij heeft bewust geprobeerd de bijdrage van Nederland en andere Europese landen te kleineren, en daar... Dat gaf problemen. Oh, heeft hij eigenlijk niet gewoon een vergissing gemaakt? Niet ik denk, ik de denk dat, dat dat zegt u de hele tijd. Maar dat, dat de man dus is een alfa. Ik in... nou, kan niet rekenen. Geschiedenis gestudeerd. Maar luister eens, dat is heel essentieel. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. gedeeltelijk op het feit dat zij van de burgers het meest vertrouwen kregen Als het gaat om het gezond maken van de Nederlandse overheidsfinanciën. Als iemand dan in uw woorden niet kan rekenen. Zeker u zich 50 miljard vergift. Dan geeft dat wel reden tot enige twijfel. Maar we hebben het net op straat ook gevraagd. Niemand ligt er wakker van. Iedereen is bezig met zijn eigen dingetje. U moest eens weten hoeveel, hoeveel uh, mailtjes uh, Twitter, uh, noem het allemaal maar op... ik heb gehad over mensen die zich ontzettend kwaad maken. Ja, dat is een maken. hele kleine politieke elite die uh, twittert. Kom op zeg, Het is absoluut niet representatief voor de gemiddelde burger. De gemiddelde burger maakt zich misschien druk over. Ontzettend veel maatregelen van dit kabinet. Ze ontzettend veel tegen het kabinet in te brengen. Maar hier maken burgers er niet druk nou, over. Nou, uh, ik, ik snap dat u twee mensen voor de bus heeft gesproken. Maar ik heb echt nee, wel meer berichten ja, van mensen gehad. Uh, en dan, dan, dan kan u, u niet en ik kan tellen, vertellen als heel veel is. Is. Ik ga, ik ga even naar uh, meneer Van Praag. Ja. Um, waarom is dit spoeddebat überhaupt aangevraagd? Wie Kijk, heeft hier belang bij? Kijk, natuurlijk, de oppositiepartijen hebben daar belang bij. Dat gaat alles spoeddebat. Wat is hun belang? Alle spoeddebatten worden haast altijd aangevraagd door oppositiepartijen, nooit door regeringspartijen. Zij hebben er belang, belang bij om deze regering en premier Rutte in het defensief te, te, te dwingen. Kijk, en hij heeft een ijzersterk imago. Deze verspreking, vergissing of fout zal hem niet ontzettend worden aangerekend door de, door de burgers. Maar als op termijn zou het om dat wel nagedacht kunnen worden. Hij zal ook nooit toegeven dat hij een rekenfout heeft gemaakt. Want ik krijg hij bij de volgende campagne altijd te horen... meneer Rutte, hoezo moeten wij het land in u vertrouwen? U kunt niet rekenen, u vergist zich 50 miljard. Dus eigenlijk, dit is in het belang van de oppositie... want die kunnen gewoon hun ster, hun naam... eindelijk weer eens een keertje in de krant terugzien. En het is komkommertijd, dus aanvaard. Het is af. natuurlijk is het in het belang van de oppositie, maar dat is toch niet erg. Het is in het belang van de regering om het juist dood te zwijgen twee tegengestelde belangen. Het is vakantie. Hoeveel mensen gaan er morgen terugkomen voor dat debat? Daar gaat het toch niet om? Ja, daar gaat het wel het gaat om. Door, het gaat daar, ik vind dat het daar wel. De, we zeggen net dat die mensen een baan hebben. Hun baan is politiek bedrijven. Hun baan is de regering ja, controleren. Hoeveel komen er morgen terug? Morgen 10 en overmorgen 150. Nee, u denkt dat het er 150 zijn. Nou ja, het want zou er ook waarom zouden, kunnen zijn? Waarom zouden er morgen maar 10 komen en de dag erop maar wat, 150? Wat heeft u nou liever dat die Kamerleden negen weken alleen maar op vakantie zijn? Of op het moment dat de minister-president er 50 miljard naast zit, dat uw gekozen volksvertegenwoordigers dat niet pikken, de, hun taak serieus nemen in het controleren van de regering en zeggen: het parlement moet terugkomen en, die, en de minister-president hier uh, grillen? Ik ben heel in, in, in, in het erg partner. blij dat we zo een uh, bevlogen Kamerlid hebben. Maar ga je nou ook een motie van wantrouwen indienen tegen hem? Als de minister-president morgen een onjuiste voorstelling van zaken geeft... En dan doet heeft hij een probleem. Wanneer geeft nou, hij een onjuiste voorstelling? Want je weet het blijkbaar al. De minister-president heeft op die bewuste persconferentie gezegd... dat het pakket voor Griekenland 109 miljard is. Inclusief 50 miljard van de banken. Dat is onjuist. Het is 50 miljard uh, meer. Omdat die bijdrage niet inclusief is, maar exclusief. Dus die komt er nog bij. Dus het totale pakket is 159 miljard. Dus ik zal hem natuurlijk morgen vragen... minister-president hoe groot is dat pakket voor Griekenland nou? Is ja. dat 109 miljard of 159 miljard? En als hij dan, zoals afgelopen vrijdag, blijft volhouden... dat het iets met 2014 of 2020 te maken heeft... dan is er op dat moment uh, niet alleen uh, de Nederlandse bevolking... maar ook het Nederlands uh, uh, parlement onjuist aan het informeren. Dus dan als dan hij, hij zegt probleem, het is maar 109 miljard... Dan, dan, heeft, dan ga je de motie van wantrouwen indienen. Dan heeft hij een probleem. En dan zal Wat is ik, het probleem? Wat voor probleem heeft hij dan? Nou, dan, zal ik, uh, dan zal ik terug moeten naar mijn fractie... en, uh, en, en uh, daar mededeling doen... dat. Dat de minister-president ook in het parlement een onjuiste voorstelling van zaken gaat over enorm bedrag aan dat ook Nederlands zeggen, belastinggeld. Nou, dat is dan, dan heeft hij een probleem en dan gaan we een motie van wantrouwen indienen. Dat klinkt, heel, klinkt als een logisch antwoord op deze vraag. Maar waarom hoor ik je dat dan niet zeggen? Ik bedoel heel veel woorden, maar dat, dat ja. zou dan toch de conclusie omdat ik, zijn. Omdat ik ervan uitga in, in tegenstelling tot wat de heer van Praag suggereerde dat de minister-president eh, hier wel op terug zal moeten komen. Hij heeft al toegegeven dat, dat al het fout zat. Het is al toe Nee, het is niet semantisch. Het dat gaat over semantisch. 50 miljard euro. U doet net alsof dat maar een woordje is, maar het gaat, gaat echt er... over Nederlands belasting. Gaat... Ik ga je nu even onderbreken. Je zegt dus van hij gaat erop terugkomen. Daar ga je van uit. Ja. Dus eigenlijk is het morgen onzin. Want je weet nu al dat, hij ervan uitgaat, dat je ervan uitgaat dat, dat hij erop gaat terugkomen. En er komt dus geen motie van wantrouwen. Nou ja, kijk, daar ga ik van uit, maar ja, ik weet het natuurlijk niet zeker. En hij zal het wel moeten doen. En anders komt er wel een motie van wantrouwen. Dan heeft hij een probleem en dan uh, ik, ik probeer dat probleem te definiëren? Wat is het? Wat voor probleem kan Rutte nou hebben? Nou, een, een minister, ook de minister-president, moet de Kamer uh, juist informeren. En het pakket is niet 109 miljard, maar 159 miljard. En als hij dat nou niet toegeeft, wat doen we dan? Ja, dan zal ik een teruggaan naar mijn fractie voor overleg. Maar en, en hier, als hij nou vasthoudt aan zijn verdediging, het is 109 miljard tot 2014 en 159 miljard tot 2020, dat zal de verdedigingslijn zijn. Stond ook in de eerder brief van de Tweede Kamer. Ga je dan ook een motie van? Wantrouw indienen. Nee, je niet toegeven. In, in, in eerdere brief stond, stond dat niet. Dat heeft hij in de, op de persconferentie ja. afgelopen vrijdag gezegd. Maar ja, ook dat is uh, onjuist. Dus hij komt er niet mee om zeg maar, het tijdstip te verlengen van 2020 naar uh, 2014. Maar je stelt dus steeds dat hij continu ongelijk heeft, dus dat hij liegt. Nou ja, dat de, de, liegen is bewust onjuiste voorstelling van zaken geven. Uh, dat zal morgen moeten blijken in de Kamer. En daar zal hij het moeten vertellen. En in de Kamer gelden toch andere regels dan op een persconferentie. Want een minister heeft de plicht, uh, staatsrechtelijk gezien ook, om de Kamer juist en volledig te informeren. En hoeveel mensen hebben nou eigenlijk verstand van wat er, uh, waar dit om gaat in de Tweede Kamer? Er zitten 150 Kamerleden. Wie weet nou waar dit over gaat, Chris? Misschien, misschien die tien. Misschien. Die morgen komen. Want voor de rest gaat het natuurlijk over totaal virtuele bedrijven. We praten hier heel makkelijk over 50 miljard. En dat is precies hoe de gemiddelde burger erover praat. Zo praat het gemiddelde Kamerlid er natuurlijk ook over. Want uiteindelijk, en ik moet zeggen, ik pak nu natuurlijk twee dingen samen die natuurlijk ongetwijfeld niet bij elkaar zullen horen. Maar er is ook een of andere ambtenaar van Financiën geweest. Die heeft jullie allemaal informatie gegeven vorige week. En daaruit kwam uiteindelijk dat het allemaal nog niet duidelijk is. Nou, dan is het dus uiteindelijk in gewoon inhoudelijke zin, is het een ons in discussie wel over hele belangrijke zaken. Maar de vraag voor burgers is natuurlijk: wat gaat het? Dan nu gebeuren? Gaan we echt iets betalen of is het een garantiestelling? Niemand die het weet. Gaan we dan uit de euro bijvoorbeeld? Wat doet dat dan met onze hypotheek? Al die vragen die voor burgers er te doen, die komen morgen niet aan de orde en daarmee is het dus uiteindelijk toch show. Ook al gaat het wel over grote. Ja, dat Ik ben heel frustrerend. Het is allemaal show-eeuw wat Ja, dat is hier een enorm expert van de Kamer. Ja, maar zo komt het wel over. Het is één grote show. Waarom wordt dit debat niet gewoon tijdens een normaal moment aangevraagd? Niet waarom u zo negatief bent, omdat de Kamer doet zijn werk. De volksvertegenwoordiging doet zijn werk. Zijn, ze, en zijn die 150 de Kamerleden verplicht om terug te komen voor dit debat? Nee, zijn ze niet toe verplicht. Dus uh, maar, maar we weten morgen, zeker u overmorgen, hoeveel van die 150 Kamerleden hun werk doen. Ja, ik weet niet of ze allemaal organisatorisch in staat zijn om zo snel terug te oh, komen. Maar als je met vakantie me bent uh, ja, en je ja. weet dat het komt, Zelfs weet je, in kant van de wereld, denk ik dat je, dat je terug kunt komen. Ja. Ja. Ja. Ja, dus Rutte dat... staat er, dus dat wekt al vertrouwen. Maar die 150 Kamerleden wil ik nog wel even zien. Ja, nee, ik ben ook heel benieuwd hoeveel er zijn. Uh, dat zal, dat zal uh, woensdag blijken. Uh, ik ben er in ieder geval. En uh, ik snap niet waarom u zo negatief bent. Omdat uh, de, de, de, uw, uw parlement moet zijn werk doen. En de regering controleren. Die overduidelijk ernaast zit. En ook de, de fundamentele vragen over de toekomst van de euro. Die zullen in dit debat natuurlijk ook aan, aan de orde ja, de komen. Meneer van Praag, Ik heel even naar meneer Van Praag. Zo'n spoeddebat, hè. In de zomer. Um, is dat een vanzelfsprekendheid, is dat een imago dingetje of, of gebeurt dat vaker? Nee, het is niet vanzelfsprekend. Enkele keer komt er wel een commissie bij elkaar, maar dat ja. de Kamer plenair bij elkaar komt... en dat is ook nog niet zeker dat het gaat gebeuren, dat is vrij uitzonderlijk. Maar dat commissies bij elkaar komen in het zomerreces of eventueel in een andere ja. reces in januari of zo, dat gebeurt wel vaker. En er zijn heel veel spoeddebatten over de meest uiteenlopende zaken. Wat gebeurt er dan uiteindelijk mee? Nou ja, kijk... Je kan best vraagtekens hebben over het aantal spoeddebatten. Er worden inderdaad wekelijk spoeddebatten gehouden. Eh, en dat heeft heel erg te maken met een oppositie die zich vrij, vaak vrij machteloos voelt, die dan graag toch publiciteit wil hebben rond een bepaald onderwerp. En dan allerlei onderwerpen in de publiciteit aangrijpen voor een spoeddebat. Dus dat is, daar kan je best vraagtekens over zeggen dat het er te veel zijn. Voor mij mogen het ook minder zijn. Het, daarmee verliest het ook zijn scherpte. Maar juist over dit onderwerp vind ik het wel gerechtvaardigd. Er is ook een andere reden om het gerechtvaardigd. Nederlandse burgers vinden altijd dat wat er in Brussel gebeurt... dat irriteert ze vaak... Dat komt niet in de publiciteit. Ze vinden dat er maar nee. aangerommeld wordt... en allerlei besluiten over hun hoofd genomen worden... waar ze niks over te zeggen hebben. Nu komt er een heel belangrijk besluit. Dat gaat over die 50 miljard. Het gaat natuurlijk indirect ook over de toekomst van de euro. Dan ja. is het toch volstrekt gerechtvaardigd dat het Nederlands parlement daar openbaar over debuteert. Even zeg maar, heeft de helemaal gelijk, meneer Van Praag. Maar is het dan eigenlijk niet heel erg dom van de oppositie... om dit te doen tijdens de zomervakantie... als de helft van Nederland met vakantie is... en ontzettend sterk van Rutte om te zeggen... ja, weet je wat, we gaan dit gewoon doen... Nou, dat denk ik... Kijk, ten eerste gaat het natuurlijk niet om het feit of morgen die publieke tribune vol zit. Het gaat erom wat er daarna in de televisie en in de krant over gerapporteerd wordt. Het is uh, dus als... kommertijd. Nou, dus Kom. is het eerder dus, nieuws. Dus, het, dus ja. zullen ze er heel ja. veel publiciteit mee kunnen krijgen... als, tenzij Rutte daarvoor echt zonder enig schrammetje uitkomt... dan valt het helemaal dood. Of dan valt het dood, dan krijgt het heel weinig publiciteit. Heeft hij, krijgt hij het moeilijk. En hij zal niet worden weggestemd, daar ben ik van overtuigd. Dat is, dat is allemaal, uh, nou kan je zeggen voor de tribune, maar dat hoort erbij... Maar als hij het moeilijk krijgt, zal dat veel publiciteit opleveren. Chris Alberts, wat doet dit spoeddebat met de populariteit van Ewout Eergang of de SP? Uh, nou, ik denk dat voor de doelgroep van de SP denk ik, dat het wel werkt. Ik bedoel, de SP doet het, doet het heel vaak op uh, kwaadheid over heel veel onderwerpen. Nou, dat, ik bedoel, je kunt hier je kwaad over maken. En dat is ook legitiem, dat is prima. Dus ik denk dat past bij de partij. Ja, het de debat is overigens aangevraagd... door een meerderheid in de ja, Kamer, dus niet alleen dat, aan de SP. Ja, maar ik moet dat niet te vaak zeggen. Ik moet dat naar u zelf Je mag er best wel trots op zijn. Je hebt nou, nee, nou, het kijk, kijk, kijk, ik heb dit debat uh, op 26 juli aangevraagd... en toen was uh, alleen de SP voor. Uh, we zijn inmiddels 2,5 drie weken verder... en nu is er meerderheid in de Kamer ervoor... De op de gehele oppositie... Uh, plus uh, de PVV. Uh, dus ik, ik vind wel dat... Uh, ik, ben dus, ik, zit er, ik ben het dus helemaal niet met u eens. Ik vind dat de Kamer gelijk had moeten doen... nadat. Die, de minister-president zo'n fout had gemaakt, had ze gelijk moeten terugkomen. Ja, dan moet je bij je Kamerleden zijn. Uh, maar ja, er was, duurde wel tweeënhalve weken voordat er een meerderheid was. Ze hadden was. blijkbaar helemaal geen interesse erin. Ze hadden wel wat beters doen, vakantie vieren of zo. Ik weet het niet. Ik vind het jammer dat het niet gelijk uh, gebeurde. Uh, want dat had wat mij betreft uh, helemaal eens met Philip van Praag... zo'n enorm bedrag, de toekomst van Europa, dat was alle reden toe. Ik ga even naar de telefoon. Ik heb uh, Bas Paternotte hangen, de politiek commentaar van HP De Tijd. Bas, onze doelstelling van vandaag is Rutte's verspreking van 50 miljard is een spoeddebat niet waard. Wat uh, is jouw reactie daarop? Nou ja, de SP die roept natuurlijk altijd heel snel om een, uh, om een spoeddebat. Uh, bij vandaag D66 hebben dat een beetje zitten afwachten. Ja. Eerst de brieven van, uh, van minister De Jager van Financiën. Uh, vervolgens die technische, technische briefing. En nu willen ze ook mee. Maar ik denk niet dat het hun eens zozeer gaat om die, ja, om die fout die de premier uh, dan wel dan niet heeft gemaakt. Het is natuurlijk ook uh, dat ze zich afvragen, weet onze premier eigenlijk wel waar hij zijn handtekening onder zet? En dat vind ik eigenlijk het meest interessante van het, ja. van het hele debat morgen. En uh, wat gaat er morgen uitkomen? Dat hij wel weet waar hij zijn handtekening onder zet? Nou, ik sprak een PvdA uh, afgelopen weekend... en die zegt van, uh, er is gekloot Jood. Dat is letterlijk kloot. Hebben uh, we ook nog een naam van dat... die PvdA, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat, dat ja, zijn vond, ze maar... toch laf? Uh, kijk, dat willen, ze, dat willen ze wel boven water hebben. En ik denk ook dat dat heel relevant is. Want uh, hij is de enige regeringsleider op dit moment... die dus anders denkt over, uh, over die 50 miljard dan de rest. En dat, dat is natuurlijk best wel, best wel relevant. Of dat daar naar moet of niet, dat weet ik niet. Maar... Dat is heel erg relevant. Weet onze premier waar hij zijn handtekening onder zit. Komt er een motie van wantrouwen, denk jij? Ja, dat is aan Heergaan. Hij <laughs> Kijk zei dat de premier heeft gefaald, dus, dus ik, ik, ik wacht het af. <laughs> nou, hij verschilt zich ook een beetje achter de fractievoorzitter. Want ik heb begrepen dat zo'n uh, motie van wantrouwen door de fractievoorzitter ingediend moet worden, uh, Ewoud Eergang. Ja, ik ben woordvoerder van mijn fractie, maar je kunt inderdaad niet zomaar een motie van wantrouwen indienen. Dat is niet een uh, kwestie van de fractievoorzitter alleen, dat is van de fractie uh, als geheel. Uh, maar ik ben het wel eens met wat Bas Paternotte zegt, van, weet hij wel waarvoor hij getekend heeft? Want u heeft deze uitzondering geloof ik wel tien keer gezegd, verspreking. Maar dat suggereert dat hij, wel, dat hij het wel wist, maar dat hij gewoon toevallig even het verkeerde woordje maar eruit vloepte. Maar hoeveel vroegte. mensen weten dit echt? Hoeveel uh. mensen weten in de Kamer... van die 150 mensen die daar morgen allemaal een mening over gaan zitten hebben... Die, wat, daar <lacht> is, uh, wat daar precies is afgesproken? Ik zou zeggen, laten we, daar, laten we eens een testje afnemen... en dan weet u ook met mij dat de meerderheid het ook niet weet. En natuurlijk is het raar, omdat hij die onderhandelingen doet... in de Kamer niet, maar de Kamer controleert dat wel. Dus de Kamer kan dat ook tegen zichzelf zeggen. Ja, maar, okay, maar, nou, ik we heb hebben hier morgen in het debat tien woordvoerders... Even... en die weten heel goed waar ze het over 140, hebben, hoor. Dus, uh... En 140 niet, maar ik heb hier een tweet van Ria... die zegt, juist omdat het de gemiddelde Nederlandse... Niks kan schelen, is er een Tweede Kamer om de zaak te controleren. Laten we daar blij mee zijn. Martin Spekke zegt: Oh jee, oh nee, dat ga ik niet herhalen. Sorry, <lacht> sorry, Martin Spekke, dat gaan we niet zeggen. Emma zegt: Is het juist niet omdat de mensen zich te weinig met de politiek bemoeien dat we in de huidige slechte economische situatie zitten in de Arabische landen? Vallen er nu doden alleen mee te kunnen spreken in de politiek? Hm, moeilijke tweet. Um, is het nou symboolpolitiek allemaal wat er morgen gaat gebeuren, uh, Bas? Nou niet, dus het, het, gaat over de, het gaat over het functioneren van de premier. Ik, ik denk dat de inhoud nog niet eens zo belangrijk is. Ik bedoel, Partij ja. van de Arbeid GroenLinks, D66, die zijn toch wel pro-Europa, dus, dus dat geld komt er wel. Uh, twee dingen, uh, we moeten duidelijk hebben... Dus hoe je zegt heel het belangrijk dan? dat het geld komt er wel. Ja, daar, daar ga ik vanuit. maar... Ja. Het gaat meer om de communicatie. Hoe zit dat met die 50 miljard? De Europese Commissie die rekent tot 2020, zegt Rutte. Maar eigenlijk doen ze dat tot 2014. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En, en het belangrijkste punt, en dat is ook waar de Pegendaren hard op ingaat, denk ik, sowieso eerder dan. Dat is dus dat geval van handtekening. Dankjewel Bas. Ik ga afsluiten. We kunnen hier nog heel lang over uh, doorgaan. Maar ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. De kop van de week is eraf. En uh, ik denk dat iedereen nu andere dingen moet gaan doen die echt spoedeisend zijn. Ik weet nog niet precies wat, maar we verzinnen wel wat. Ik wil graag Filip van Praag, Chris Alberts en Evert Eergang bedanken voor jullie aanwezigheid in de bus. Pas nog dat hij bereid was om telefonisch toelichting te geven. Dank je wel. En verder de luisteraars, dank voor jullie mails, tweets en telefoontjes. En dank ook aan de mensen achter de schermen die het mogelijk hebben gemaakt. Voor de techniek is dat Bart Daatselaar, redactie Sulaima El-Kaldi, internet Rien Aard, productie Hans-Twint en Momo Zeroe. Onze redactiestagiair is Jeroen Schaaphop en de eindredactie was in handen van Steven Albert. Na het nieuws, Deborah Bleckenhorst met de gids. Ik wens u een zonnige maandag met weinig spoedeisende zaken. En morgen zijn we er weer. Tot dan! Wij hebben een koud. Op zij, op zij, op zij, want wij zijn lastig Wij hebben maar een paar minuten tijd. Hoe te springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen niet blijven, we kunnen langer blijven staan. Een andere keer misschien.